Het is vrijdag 17 maart 2017. Dit is de Battervieren-podcast. Een dag na de verkiezingen kwamen de luisteraars en gasten van de Battervieren-podcast bijeen in Café Loperijn Amsterdam op onze Bataviren na naverkiezingen 5. In deze aflevering vragen wij onze gasten hoe zij terugkijken op de verkiezingsuitslag en wat ze verwachten van de formatie. Veel plezier met deze aflevering. Wim van den Berg, ja, daar zijn we weer vlak na zeker. de verkiezingen. Je was uh, 4 januari ook op onze Batavieren Nieuwsjaarsborrel. Klopt. En uh, wat is je eerste reactie naar aanleiding van de verkiezingen? Nou, ik denk dat, dat uh, we in ieder geval heel erg blij mogen zijn dat van de grote partijen, en ook heel wat traditioneel ook als rechts wordt gezien, uh, dus VVD, CDA, etc., dat die in ieder geval uh, dat dat blok niet groter is geworden dan het linkerblok. Ik denk dat dat in ieder geval de grootste uh, en ook de meest belangrijke... Uh, ook omdat je juist ook moet, uh, coalities ook nodig hebt om te regeren. Ik denk dat dat de meest belangrijke winst in ieder geval is. Uh, uh, ik denk ook dat het ook goed ook is dat uh, Forum twee zetels heeft gehaald. Uh, juist ook omdat je dan... Qua spreektijd in de Tweede Kamer en ook qua media optredens een ontzettende grote groei ziet van het rechtse geluid. En ook weer bepaalde problemen niet per se als wildersproblemen gevreemd kunnen worden. Of als wilderstaal, maar dat het nu veel breder wordt gedragen. Er is ook een veel brede platform. van Precies, want uh, mijn eerste reactie aan de verkiezingen was, wilden uh, ze niet de grootste. Mm -hmm. ja, alsof, uh, alsof we dan opeens een linkse uitslag gehad hebben. Maar ja, ja. feitelijk, je bent ook een ontzettend rechts land op dit moment. Ja, nou, ik, denk, ik denk inderdaad ook wel dat, dat, het, uh, uh, dat mensen ook wel klaar waren, ook wel met, de, uh, met in ieder geval wel dingen zoals geen geld naar Griekenland. Die hypotheek rent wel nou ja, ga ze allemaal door met die, met die beloftes ook natuurlijk. Uh, maar dat we toch ook, en dat denk ik ook wel, dat, dat Rutte dat absoluut heeft gered. We uh, uh, uh, waren zo het ook in de VVD ook wel weer over eens. Dat Erdogan heeft in feite Rutte in het zaal gehouden, zeg maar. Dat, ik denk dat je dat wel zo kan, kan zeggen, want eigenlijk door die crisis in het weekend, ja, is gewoon de VVD in één keer enorm gaan stijgen en werd er in één keer wel... Uh, ja, was, was het ook meetbaar dat dat ook echt een direct effect had? Nou, je, je moet voor de gat maar eens kijken uh, van de peilingen voor, uh, voor het weekend. Dus voordat, voordat eigenlijk die crisis min of meer uitbrak. Waarbij de PVV en de VVD ongeveer gelijk waren. Volgens mij, ik doe het even uit mijn hoofd, ik kan hiernaast er, kan zitten. Volgens mij is het 24-24 in de peilingen. En in één keer zag je uh, tijdens het een vandaag debat uh, zag je vond ik je ieder geval wilde sterker debatteren, ja. uh, omdat ze, uh, uh, en, waarbij je ook veel meer rutte ook in de bestuurdersrol ook zat. En, uh, maar toch belonen ze dan niet zozeer mensen dus ook gewoon om wat ze zeggen, maar wel om wat ze doen. En ik denk dat je dat Zeker door die Erdogan, uh, door die Erdogan weet je dat, hè? dat je dat heel erg duidelijk zag. Hè? Van, nou, ze kunnen van alles zeggen, maar als iemand het doet, ja, dat is het meest belangrijk. En dat, ja, dat deed je dus wel. Nou, en ik had ook begrepen dat heel veel mensen vonden dat Wilders er uh, vermoeid uitzag En uh, alsof hij er zelf ook niet zoveel zin meer in had. Dat, uh, nee, maar ik denk ook, ik denk, en dat, dat is echt een, een stomme fout geweest denk ik ook, van, van Wilders. En, uh, is dat Kijk, als je. Als je als PVV de betere argumenten hebt en je kan ergens ook maar twee of drie zetels pakken, dan pak je elk optreden wat er is. Dan pak je elk podium wat er is. Dan, dan, dan maakt het niet meer uit, omdat je weet namelijk altijd van: ik heb de betere argumenten, dus ik heb de betere. Ik heb de betere, betere, In poker zou je de betere hand hebben. En dan ga je natuurlijk alleen maar uh, chips erbij gooien. En uh, wat, je, wat je gewoon zag was dat Wil dus enorm aan het. Uh, juist doordat hij dus niet langs al die tafels ging, dat hij gewoon enorm. Uh, uh, dat hij ook gewoon dacht: van ja, misschien heb ik dan wel niet de goede argumenten. Want als u in een talkshow één of twee zetels kan winnen, of hij kan door een debat één of twee zetels winnen, zoals bijvoorbeeld dat premiersdebat, dan gaat hij er echt wel naartoe hoor. Uh, ondanks dat, uh, dat er misschien een kandidaat meer staat. Dat, dat, dat, uh uh, als je echt een betere argumenten hebt, dan ga je er wel naartoe. En dat heeft hij gewoon niet gedaan. Ja, dus jij zegt uh, het is eigenlijk een aan argumenten, waardoor die uh, misschien debatten uit de weg is gegaan. Aan de andere kant, ik, ik vraag me ook wel eens af, is het niet gewoon een soort luiheid of een soort ja, vertrouwen van ik, ik haal die zetels toch wel, want mensen stemmen toch niet op, op Rutte. Nou, ja, maar zo bijvoorbeeld, zo bijvoorbeeld dat de, de PVV 40 zetels had gepakt, dan... Uh, dan is de vraag ook, uh, dat, ik denk dat Wilders misschien daar ook wel mee zat. Vol, heb ik een, met 40 zetels heb ik een team waar, waarmee ik uh, ministers bijvoorbeeld kan leveren. Uh, nou ja, ik denk dat hij, dat hij daar wel een paar mensen van heeft, maar dat hij bijvoorbeeld ook uh, mensen ook weer in de Kamerfractie in de, in de heeft, uh, die, bijvoorbeeld, uh, die, die bijvoorbeeld ook net opnieuw op die lijst staan waarbij je ook nog maar moet blijken van hoe kan ik deze mensen vertrouwen of niet en juist daarbij ben je dus met die strategie ben je, als je die zou volgen ben je uh, ja, ook in feite gebaat bij de hele gestage groei ja. Omdat jij ja, je wil eigenlijk ja, uh, ja, zo langzaam mogelijk een die beweging uitbouwen. Ja, maar goed, uh, heeft hij niet al genoeg tijd gehad? Ik bedoel, in de verkiezingen van 2010 heeft hij tot nu toe de hoogste aantal gehad. Dat waren er 25 uit mijn hoofd. Ja. Uh, heeft hij, wat heeft hij in de, in de, in de tussentijd gedaan? Dat vraag ik me eigenlijk ook af. Ik, ik bedoel, uh, hij, hij, hij kon toch zien aankomen dat als hij het een beetje goed deed, dat hij gewoon de grootste had kunnen worden. Dat, uh, dat, had, uh, kijk, dat is dus ook, dat is ook het, het stomme. Ik denk dat hij gewoon dat hij wel een goede debater is, wel een goede oppositieleider maar geen goede uh, hoe zeg je dat or, ja, or, ja uh, nee, niet, niet organiseren, maar dat je dat je, dat je dingen kan organiseren dat je, dat je, uh, ja, geen goede CEO zeg maar, laat ik, laat ik het zo zeggen Dus ja. dat, je ook, dat je alles up and running kan, uh, kan houden, dat, dat, kan, ja, dat, dat heeft echt gewoon uh, bewezen dat hij dat niet uh, dat, dat hij niet de de, de heeft, ook heeft om talenten de ...bij zijn partij te halen en ook mensen ook, uh, uh, te krijgen die ook kamer, hè, die niet ook alleen kamerwaardig, maar ook ministerwaardig zijn. En dat komt ook mede ook doordat op het moment dat je op een PVV-lijst gaat staan dat dat een soort van sociale zelfmoed is. Ja. En, dat, en dat imago, daar kom, je, uh, daar kom je niet heel erg gauw vanaf. Dat is het grote probleem van de PVV. Maar goed, daar draagt hij ook al aan bij dat je natuurlijk geen democratische partijstructuur heeft... ...die ook geen uh, opleiding van onderaf faciliteert feitelijk. Nee, dat, uh, uh, dat nou vind ik, dat, nou vind ik dat op zich nog niet, uh, niet eens zo erg, want soms niet, zei dat ook al in, in zijn podcast. Uh, bij de PVV komen ze er openlijk voor uit. Maar diep in mijn hart denk ik ook dat het bij andere partijen ook niet, ook niet heel erg veel democratischer... Nee, precies. Uh, maar goed, het zijn de... wel partijen die allemaal subafdelingen hebben waar opleidingsprogramma's in worden... Dat, dat absoluut, dat hebben, dat hebben ze bijvoorbeeld, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Uh, bij, de, uh, bij de VVD heb ik meegedaan aan de Telderstichting, uh, een week lang. En dat was gewoon een, uh, ontzettend goed. Het werd georganiseerd door Patrick van Schip. Ja, het was gewoon een ontzettend goed opleidingsprogramma, Ik heb van die week heb ik heel erg veel uh, geleerd, heel, erg veel, uh, uh, heel veel nieuwe inzichten ook opgedaan en die week heeft mij ontzettend ook politiek gevormd. Ik denk dat ik nog nooit een week had gehad in mijn hele leven waarbij ik politiek zo gevormd, gevormd ook ben en in één keer ook zoveel nieuwe inzichten, nieuwe indrukken ook op heb gedaan en, uh, uh, ik heb van het weekend heb ik ook een aantekeningenboekje en dat heb ik ook... Zorgvuldig ook bewaard, zeg maar. van Ik heb daar zoveel gehoord dat, dat je echt wel denkt: van ja, dan neem je gewoon ook ideologen, gewoon ook hè, van het opbouwen van de ideologie, ja, dat neem je gewoon absoluut mee. Hè. Ja, dat is ja. echt, uh, ja, dat heeft bijvoorbeeld de PV, heeft het niet. Uh, Precies. Ja, ja. maar er moet wel gewerkt aan gewerkt, uh, aan gewerkt ja. worden, ja. wil je ook uitbreiden. Dat, uh, ja. ja exact. Dat, uh, uh, even, even kijken naar de toekomst, hè? Uh -huh. uh, ik heb even een lijstje gemaakt met alle uitkomsten. Ja. Nou, PVD is groot, met 33 zetels. PVDA 9. Ja, ja. Ik schaam Ja, ja, ja. ja, ja. PVV 20, CDA 19, D66 19, GroenLinks 14, SP 14. Nou, dat zijn de zeven mm -hmm. groote... grootste partijen ja. op dit moment, van de 13. Ja. Um, ik heb even uitgerekend. Uh, we hebben een aantal mogelijkheden. Eentje mm -hmm. daarvan zou zijn, PVD, CDA, D66, GroenLinks. Mm -hmm. Dan zouden we ook nog kunnen hebben VVD, CDA, D66, SGP en Forum voor Democratie, ja. en veel nog met ChristenUnie, ja. um, of de VVD zou alsnog samen kunnen gaan werken met de PVV, de CDA en D66. Dat, uh... Nou, ik denk, uh, de, de PVV en D66 gaan niet samenwerken. Dat zie ik, dat zie ik niet. Uh, nee. En uh, Mark Rutte ik... ook niet, want dan nee. zou hij nog ongelofd waardig zijn. Nee, daarom. daarom. Dus dat, dat, zie ik, dat zie ik niet gebeuren. Ik zie ook de mogelijkheid, want ik, ik zag ook dat je dus aan de coalitie VVD, CDA, uh, SGP, Forum en de ChristenUnie... Ja, ja en uh, zelfs met Forum zouden ze al voldoende hebben. Ja, dat zouden ze al voldoende hebben, maar stel dat je, dat je de ChristenUnie erbij zou... Zou zo vroegen dat. dat uh, ik denk dat de nu daarvoor net even te, te links toch, ja, wel, toch wel, wel is. Ik ook, dus ja. dat zie ik ook, dat zie ik ook niet, uh, niet gebeuren. En dan zelfs maar één zetel en dat is heel weinig. Dat, uh, ik denk dat je, dat, je, um, dat je wat dat betreft uh, moet gaan voor een kleine winst. Hè? Dus dat je wel gewoon ziet van oké, okay, we, we zien dat wel dat hebben, want we zijn volgens mij, en dat, ik hoop dat ik dat nu nog steeds goed zeg, zijn er vier zetels dus op rechts bijgekomen. Uh, ik denk dat je gewoon dat kan laten zien want volgens mij als je kijkt VVD CDA is uh, of in ieder geval die verhouding uh, is beter dan uh, het is VVD CDA uh, ten opzichte van deze zes groenlinks is qua de links verhouding een betere verhouding dan uh, VVD en P van de A ja. uh, dus dan kan je dat dus ook laten zien bijvoorbeeld in uh, hoeveel pak je qua, um, qua punten bijvoorbeeld mee, hoeveel pak je qua, uh, qua ministers bijvoorbeeld die je levert. Dus, dus, dan kan je, dus dan kan je dat in ieder geval op die manier al uh, ook uitdrukken, voor Nederland is inderdaad nou een stukje rechtser geworden. En hey, we, kunnen, we kunnen op die manier, gaan we dat ook laten zien, en ik denk op D66 daar ook nog voor een groot deel... Uh, zeker met die liberale agenda. En GroenLinks heeft het dan ook, zeg maar. Uh, die hebben natuurlijk toch bijvoorbeeld ook op softdrugs, et cetera. Hebben die altijd een, uh, een hele, hele lange traditie. Die EUVD, uh, die achtergrond die ik dan zelf heb, die hebben daar ook een hele lange traditie. En dan kan je eindelijk dat soort, dat soort discussies ook min of meer, in ieder geval binnen dat soort partijen ook afsluiten. En ik denk dat je, dat je daar gewoon op, op moet mikken. Dus dat je, dat je gewoon zegt van. Uh, Softdrugs, euh, nou ja, God, uh, laat, maar, laat, maar, laat maar gaan, geef, geef, dat, uh, geef dat punt maar weg. ruil wel voor weer, uh, weer financieel aantrekkelijkere punten. Dus bijvoorbeeld uh, uh, ook kijkend met, uh, met in het achterhoofd ook de situatie in Italië en Spanje natuurlijk. Wat er zeker ook qua target uh, uh, 2-schulden die ontzettend stijgen ten opzichte van, uh, ook van Duitsland. Uh, ik denk dat, je, dat dat een veel groter uh, probleem ook is. En ik denk dat je daar juist ook als Nederland... Het ...zijn sterk ook op moet gaan reageren binnenkort. En misschien is het dan veel makkelijker om, om in ieder geval dan dat soort punten... ...en uh, wat meer ja, toch richting die postmoderne agenda. Ook omdat ik wel zie van nou, er, daar zitten zulke excessen in. Dat gaan mensen echt niet accepteren. Dus bijvoorbeeld Zwarte Piet bijvoorbeeld, dat is ook weer zo'n excess. Maar dan zeg ik dan wel van oké, okay, geef het weg. Omdat je weet namelijk van... Dat, gaat, dat, gaat, dat gaan mensen zo niet accepteren, dat je weet dat bijvoorbeeld, een, ondanks dat je daar D66 niet goed, links nog gelijk op geeft, dat je weet dat bij de volgende kabinetformatie zo'n slinger terugkomt van de bevolking, ja. dat je weer een echt rechts kabinet kan vormen en dat je weer uh, links weer opnieuw decimeert. Dus ik zou zeggen, geef die, uh, geef die hele uh, post-marxistische agenda met... met uh, met quotas, et cetera, geef hem weg. Uh, en zorg er weer voor dat je, dat je de, de, echt belangrijke, uh, de echt belangrijke dingen, zoals de economie, uh, de islam, et cetera, dat je dat, uh, dus de integra integratieagenda, dat je die wel behoudt. Uh, en ik denk dat je dat ook bijvoorbeeld, en dat zag je ook wel in de campagne, uh, dat... Uh, zelfs Pechtold, met, toen met Jan Roos aan tafel zei van goh, de integratie is niet helemaal gelukt. Dat, dat, dat zag ik ook wel weer als een opening daarvoor, ja, dus, dus, dus, dus, dat, uh, dus, dus ook de, de prijs ook die Pechtold ook moet, moet betalen voor dat punt heeft hij dus ook alweer verlaagd, dus dat klinkt ook alweer een stuk logischer zeg maar. Dus uh, uh, Oké, okay, nog een, ik, een laatste vraag. Uh, wie kunnen we als ministers gaan zien? Krijgen we minister Jesse Klaver? Um, uh, oe, dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk een goede vraag. Die we als ministers gaan Ik heb er eigenlijk nog niet eens over, over nagedacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, Hij lijkt me eerder iemand voor in uh, het uh, parlement uiteindelijk. Ik, ik, ja, ik zou. Ik zou ik dit, doe, dit doe ik even, even, even nu een beetje spontaan. Uh, ik zou schippers ook wel weer. Uh, die schijnt uh, niet beschikbaar te zijn op een gegeven moment. Die is nu verkennend. Ja, oh, oh ja, dat klopt. Die is volgende keer. Ja. Uh, uh, oh, wie, wie, zou ik, wie zou ik dat willen uh, zien, vind ik eigenlijk een goede vraag, zou ik er eigenlijk nog gewoon over na moeten denken. Okay. Dat, uh, dat, uh, maar het is allemaal nog vers hè? De ja, daarom, het, uh... dus uh, <laughs> daar heb ik eigenlijk, ik heb, uh, nee sowieso laten eerst, maar dat is ook een uh, coalitie eigenlijk voor me. Nu, nu uh, ik er ook nog eens even wat beter over nadenken. Dan, dan zoeken we de poppetjes er vanzelf ook weer wel uh, bij. Maar denk ik denk dat sowieso het bij elkaar brengen van GroenLinks en de VVD, dat gaat ook nog een, een hele plus. Uh, een hele klus worden. Ja, dus uh, dus uh, nee, laten ze dat maar eerst eens voor elkaar krijgen. Alle stappen in de juiste volgorde, wel terug. Wacht af, uh, Wim. Uh, in ieder geval bedankt voor jou. Uh, voor de ja, af. leuk om weer, uh, om weer terug te zijn. En nu aan het woord uh, Arnoud Maat, ook een van de gasten van onze podcast, auteur van het boek uh, Patti over uh, het grote nadeel van de huidige manier waarop de kieswet in elkaar zit dat partijen te veel macht hebben eigenlijk. Wat is jouw eerste reactie naar aanleiding van de verkiezingen? Uh, nou, wat je in ieder geval ziet uh, is dat de kiezer echt gedaan uh, wat hij ook moest doen, namelijk kiezen. En normaal zag je altijd dat er zo'n strijd werd geïnformeerd vanuit media en grote partijen en die hebben er baat bij. Dat vorige keer met PvdA en VVD, Nou, die is uitgebleven. De laatste week zat dat in de media echt roepen om een gamechanger, moest het dan komen. Er zouden twee partijen, en VVD, werd veel naar gekeken. die zouden dan elkaar moeten optrekken in twee strijden, dat is niet gebeurd. Nee. Dus de kiezer heeft wel geleerd, ook van vorige keer, denk ik, en dat is heel goed. Ja, en, ook, en ook heel veel oproepen van politici van stem gewoon niet strategisch, maar stem gewoon waar op wil ja, stemmen. Ja, klopt. Dus De, de kiezer heeft niet strategisch gestemd, maar echt van zijn hart gevolgd. En dan zou het denk ik nu ook juist heel erg raar zijn om dan gewoon als een coalitie te gaan sneden met nou, waarschijnlijk VVD, CDA, D60, ja, ChristenUnie, GroenLinks, moeten we nog even kijken. Nou, waarom zou je niet gewoon uh, gaan voor een zakenkabinet? Waarbij je dus uh, erkend van oké, okay, dus die kiezer en wat hij wil, dat het is allemaal zo gesegmenteerd, zo gefragmenteerd. We kunnen nu niet weer een coalitie gaan smeden en dan allemaal gekken vier tussen vier partijen ja, eens, minimaal vier en dan partijen. waterige missen. Nou, geen Nederlander herkent zich daarmee. Het kan veel beter gewoon een zakenkabinet zijn dan met gewoon wisselende meerderheden, zodat je juist al die partijen en dus ook al die kiezers recht doet. Ja, exact. Dus, een, een zaakkabinet die gewoon de grootste gemene delen eruit pakt. Ja. Uh, wat, wat voor onderwerpen zou dat dan kunnen zijn, uh, denk nou ik? Nou ja, ik denk dus ook niet eens dat er een coalitieakkoord of zo nodig zou zijn. Okay. Wat mij betreft begin je gewoon heel mooi. Je zet gewoon die vacatures open. En je gaat wel als partij natuurlijk, die hebben daar de beslissing over. Als parlement ga je gezamenlijk kijken, oké, okay, wie is er het best. Maar met 2% is lid van een politieke partij en bestuurlijk talent is het erover. over. Er wordt heel vaak ook de fout gemaakt bij de partij van oké, okay, moet je onze eigen voetjes naar voren schuiven? En dan ben je gewoon aan, want die zijn aan de beurt. Dus dat zag je bijvoorbeeld, dat uh, gaat helemaal mis af en toe. In het vorige kabinet bijvoorbeeld Frans Dekers, uh, staatssecretaris van uh, Financiën, dus die had zijn eigen belastingdienst helemaal niet onder controle. Dat hij gewoon incompetent was, maar die ging gewoon 14 jaar al in die kamer en dus is gewoon aan de beurt. Uh, dat soort dingen, die, die moet je er eigenlijk uit zien te hakken. Ook al zijn er wel veel competente uh, uh, partijleden, maar je moet gewoon daar buiten kijken. Heel vaak wordt die fout gemaakt. Oké, okay, je bent politicus en dat doe je goed, dus je bent ook een goede bestuurder. Maar dat is echt een, groot, een heel ander met je, vertegenwoordige op besturen. Je moet gewoon met de blik naar buiten kijken. Oké, okay, je moet gewoon goede bestuurders hebben en blijven wij in de kamer. En dat heeft een heel groot voordeel, trouwens. Dat is laatste ding. Maar hij heeft een heel groot voordeel ook voor al die junior partners. Krijgt VVD het al goed? Die, uh, die levert de premier, die kan over vier jaar die premiersbonus ook weer innen. Maar straks ChristenUnie, d 66 GroenLinks. Wie nou, er ook in het kabinet gezitten zitten, worden allemaal kaart afgestraft altijd altijd al bij de nieuwe partner, dat zien we nu in extremis bij de PvdA. Maar aan hun eigen lange termijn Als als ze daaraan denken, dan gaan ze dus juist niet het, kar, het, het kabinet in. Ja, ja. maar goed, uh, ik, ik zie het nog steeds niet helemaal vormen, een zaakkabinet, waarbij je dus eigenlijk zegt van misschien relatief neutrale bewindslieden die in ieder geval door alle partijen gesteund kunnen worden, maar wat is dan het beleid dat ze moeten gaan voeren? Of is het gewoon puur uh, op, de, op de winkel uh, passend? Ja, maar, uh... Wat mij betreft uh, gaan ze gewoon winkelkassen. In de 19e eeuw gebeurde dat altijd, dat je gewoon echt in het dualisme hebt van regering hij was gewoon een beetje aan het besturen en die werd gewoon ook aangestuurd en gecontroleerd vanuit die Kamer. Je ik kan nog misschien zeggen, zo'n Mark Rutte, die mag voor mij nog best premier worden, gewoon vanwege deze de diensten. En juist ook omdat hij gewoon ideologisch een beetje een lege huls is, die wijt gewoon mee met alle winden. Ja. ja, op een gegeven moment zie je gewoon, ook omdat er in het parlement van een bepaalde, nou in dit geval denk ik, rechtse de meerderheid is, en links helemaal kapot, nou, ik ga hij gaat gewoon wel een bepaalde wind op. Um, maar dat regelt zich vanzelf wel. En misschien kunnen ze nog een soort van heel bazaal akkoord echt op hoofdlijnen. Zodat dus ze ons visie ongeveer welke kant gaan we. Op. Maar dat, zijn, dat is echt van de kleurplaat die dan wordt ingetekend door, door het parlement. Ja. Maar bedoel je dan eigenlijk ook gewoon te zeggen dat het parlement hierdoor ook gewoon feitelijk meer macht begint te krijgen? Dus dat de wetgevende ja, macht nou, ja, gewoon wettelijk ja. als een soort opdrachtgever aan het kabinet zit in plaats van hoe het soms exact. te vaak andersom is gebeurd? Er zijn eigenlijk drie voordelen. Eén is je hebt gewoon de dualiteit, dus betere controle op de macht. Ja. Uh, twee is het democratisch inderdaad, want het parlement krijgt meer macht en daardoor ook uh, indirect de kiezer, en die heeft het parlement gekozen. En het derde ding is dat je gewoon de beste bestuurders uh, krijgt. Dat dus ja. zijn drie enorme voordelen. En ten vierde, dat is voor die partijen zelf ook nog dat ze dan het risico verminderen. Ja, het risico bestaat er altijd, dat je ze niet bij de volgende verkiezingen. Maar dat in ieder geval het risico verminderen om zo knalhard op een flikker te krijgen zoals de PvdA gisteren. Ja, maar dat is natuurlijk het hele probleem dat zo dat bij waar jouw boek over gaat. Uh, ja, ja. Door in een kabinet te zitten gaan partijen gewoon de helft van hun verkiezingsprogramma uh, overboord gooien. Ja. En daar worden ze altijd op afgestraft. Terwijl uh, feitelijk inderdaad is gewoon het zuiverste dat je gewoon altijd voor datgene stemt waar je voor bent en tegen waar je bent. En, ja, ja, precies. En, en, en, en dat je gewoon zegt van hé, hey, niet, niet de afspraken die het kabinet maakt zijn leidend, maar gewoon net ook de afspraken in de kamer worden, waarover gestemd. Ja, je kan gewoon stemmen en natuurlijk uh, kan je een beetje uh, overleggen, een beetje voelen waar de meerderheden zitten. Dat, dat is gewoon heel rationeel gedrag om eerst een beetje af te tasten van, uh, ja, krijgen wij een meerderheid? En, en overleg en debat zal er altijd zijn, dat is waar een parlement voor is, maar Echt Die achterkamertjes, dat is nu al op tijd aan de gang. Dat moet er gewoon uitgesloten de kiezers zien dat ook, die vinden dat heel irritant. Dus waarom zouden we dat nog steeds doen? Ja. Nou ja, waarschijnlijk. Ja, ik kan het wel leuk zeggen, maar die partijen die gaan het helemaal niet doen. d 66 heeft zichzelf vier lopen op, een je moet uh, sowieso in de regering. Nou, GroenLinks natuurlijk ook. Hè. Klaar voor de premier worden. CDA is natuurlijk masschel als van Die ruiken de kans. Dus. Het is echt alle schijn van dat ik niet uh, mijn zin ga krijgen. Dat zal altijd frustreren met dit soort dingen. Een beetje vechten tegen de bierkaai. Ja. Maar ik opper het toch maar. Want uh, ook toch het oog op lange termijn bij die partijen zelf. Ik hoop dat het PvdA ook daarmee is gebeurd. Die zijn gewoon natuurlijk helemaal kaal geklukt van alle kansen. Ja, dat is natuurlijk wel het schrikbeeld waar geen enkele partij naartoe wil. Ja. ja, we zien dus ook inderdaad eigenlijk misschien, misschien wel meer dan ooit heel veel kleine partijen. Of in ieder geval heel, uh, ook, ook heel veel middenpartijen inmiddels. Uh, veel partijen zitten rond de 20 zetels. Uh, je hebt altijd heel veel kritiek erop. Hè, van ja, de versplintering van de partijen. Je kan geen beleid maken. En aan de andere kant, je zou kunnen zeggen. Misschien is het juist alleen maar goed voor de democratie. Omdat anders twee grote partijen ook in de weur houden. Zoals het VVD een PvdA uh, tegelijk blijkt. En, en dat nu zelfs uh, hele kleine partijen toch nog een bepaalde rol kunnen spelen. En in ieder geval een gehoord kunnen laten krijgen. Uh, uh, ja, je ziet sowieso niet bepaalde dynamiek ontstaan in de loop der jaren, dus dat je steeds al die klassieke partijen hebt, PvdA, VVD, CDA ook wel, uh, D60 in iets meerdere mate, um, dat die gaan regeren, dat je dan partijen daaromheen hebt, uh, Partij voor dieren, ook PVV, die echt zo'n aanjagende rol hebben. Marianne Thieme die zei dat laatst, ook heel mooi op tv, ja, we willen niet per se regeren, we hebben een heel andere rol dan die andere partijen. Ik denk dat Wilde zichzelf ook wel zo ziet, die maakt ja. zichzelf natuurlijk volstrekt over, ja, het is natuurlijk kansloos om te gaan regeren door wat ja. hij gezegd dat doet hij gewoon bewust. Ja, maar op zich, hè, het, uh, misschien moeten we af van het idee dat... Uh, dat, dat, dat dat, dat al die partijen dezelfde rol moeten hebben. Ik denk dat het zo wel ook uh, gesmeerd loopt. En dat, uh, dat ze wel trots mogen zijn op ons systeem. Dus dat we wel die hele lage drempel hebben voor die uh, partijen om erin te komen. Want het is wel dan echt een uitlaatknep voor mensen die het in gewoon helemaal ineens zijn met de klassieke partijen. Ja. dat ze toch een stem gehoord zien worden. En in, in een gedachte die ik laatst had, is: zou je niet gewoon een hele, hele strikte scheiding moeten maken tussen parlementariërs en bestuurders? Dat je bijvoorbeeld zegt: uh, uh, als je Kamerlid bent, mag je in de vijf jaar daarna mag je geen minister worden, noem maar wat. Waardoor je gewoon een veel striktere scheiding krijgt tussen uh, bestuur en Kamerlid. Waardoor Kamerlid ook echt dualistisch kunnen opstellen. Ja, nou, dat is eigenlijk, maar het Zakenkabinet ook voor. Uh, ja, precies. Ja, of je ergens vijf jaar tussen zo laat, weten, dat weet ik niet. Wat maar wat je ook gewoon kan zeggen, ja, we gaan gewoon de minister-president kiezen. Dan uh, je ook wel een stukje dualiteit erbij, omdat zo'n president, minister-president kan onze eigen team samenstellen. Ja, precies. Uh, en, en dat, dat, en dat zou... zijn niet per se die partijtijgers uh, die, ja. die je nu altijd ziet. Dat is wat meer het Amerikaanse uh. systeem, hè, waar je een president hebt die kan van zijn eigen kabinet samenstellen en uh, die, dus, die komen misschien ook meestal zelfs niet uit het parlement. Uh... Ja. maar in de praktijk ja, zie je dat het af en toe ook wel gebeurt, veel mensen uh, ziet inlikken bij. Trump-team bijvoorbeeld, als je een paar van die, van die, van die lieden... Nou ja, zolang je het niet verboden maakt ja, om van één een andere partij over te stappen, dan, dan krijg je dat natuurlijk. Die, die scheiding ja. macht is dan ja, altijd dan... verwaterd. Ja, maar daarnaast is het ook nog wel, ja, misschien een leuke oplossing, maar het duurt wel heel lang op je grondeswijzingen. Er is helemaal geen meerderheid voor het parlement. Dus ik focus daar niet op. Als ik het voor het kiezen had, zou ik zeggen, ja, doe dat. Maar je zou gewoon heel veel oplossen door zo'n zakenkabinet. Ja. ja ja goed Misschien uh, wordt uh, de oproep van uh, Thierry Baudet nog uh, waargemaakt. Uh, ja, hij zegt dat ook, hè? Ja. Met, met, met de twee zetels die hij nu heeft. Uh, ja, dat ja, is het enige juist. Ja, hij weet toch dat hij ook geen kans maakt om in de regering te komen, want hij is helemaal niet nodig. Nee. Oh, ja, okay. kijken wel uit, natuurlijk. Ah, ah, ah, ik, heb, ik heb even uitrekend: hij, hij zou op zich nog wel een hele kleine rol kunnen spelen om aan de meerderheid te komen uh, in, in de ja, rechtszaal. Nou ja, rechtse kabinetten, maar dat zijn dan, wel, dan heb je wel vijf, zes partijen. Um, ja, maar dat gaat dus niet gebeuren. Er moeten hele gekke dingen gebeuren bij die onderhandelingen. Maar het is ja. het makkelijker om een coalitie te smeden met z'n vieren ja. dan met z'n vijf of zelfs zes. Uh, dat gaat er waarschijnlijk worden. En ik denk dat een van de dingen die ook wel een rol speelt is dat VVD en uh, GroenLinks een beetje in de verkiezingshoes zitten. Uh, de VVD heeft natuurlijk ook al jarenlang Mark Rutte, die misschien ook uh, zelf opeens... Uh, uh, onaantastbaar waant inmiddels, want zo komt hij wel veel steeds meer op mij over vind ik. Uh, ja. Maar dat lijkt me wel gevaarlijk, want die hele onderstroom die tegen de Europe Europese Unie is, tegen migratie, die zal juist met zo'n kabinet van vier partijen misschien niet genoeg aandacht krijgen. Nou ja, er wordt heel vaak nu gezegd van ja, het, het populistische monster is afgewend. En, uh, ja, er is gestemd voor Europa en, en tegen dichte grenzen. Dat hoor ik nu heel vaak. En van ja, Oh, wacht eens dus even, volgens mij, uh, nu gewoon een rechtse parlement dan uh, dat vier jaar geleden. Je kan ja, niet de PC de hele grote omwenteling uh, willen. Dat kan helemaal niet in Nederland. Ja. Ik vraag ze ook of je dat moet willen. Ja, het hele probleem is denk ik vooral dat binnen die partijen. Uh, zeker VVD, D66, CDA. Dat zijn partijen die zowel links als naar rechts kunnen schuiven. Ja, dat, uh, dat is het gevaarlijke. Je weet eigenlijk niet wat er, ook met Europa, het kan alle kanten opgaan. Ja. Maar over het algemeen zit er wel een rechtse kabinet van, uh, van TVNA en VVD. Ja. Trouwens, uh, als ik Jerry was, dan zou ik helemaal niet in die regering willen. Je hebt nu lekker met die twee centen gewoon... Vier, vijf jaar lang gewoon lekker uh, schreeuwen, aandacht. of krijgen voor je voorstellen. En dan, over vier jaar, dan moet je echt uitpakken. dan krijg je meer zetels. dan moet je aan regeringsdeelname de uh, gaan denken. Want anders ga je mezelf, jezelf meteen opblazen. je bent meteen ingekapseld. Dat wil je juist niet doen nu. Nou, aangezien nou, het waarschijnlijk is dat we toch met vier partijen gaan regeren. komt het mooi uit, denk ik. Ja, je, je eigen twee zeteltjes die verwateren dan helemaal. In dat hele geheel van. Uh, 75 plus zetels, dat heeft helemaal geen zin. In. Dus... Ja, goed. Aan de andere kant, je kan wel zeggen: als je er de van zou maken, hè, dat hij met z'n twee zetels toch uh, en uh, bepaald beleid door kan drukken, maar ook tegelijkertijd wel kritisch uh, kan zijn, denk ik. Ja, uh, dat is niet nodig. Als het zou kunnen, dat is mooi, maar als ze meer dan twee zetels moeten halen. FDD is echt niet de eerste waar ze naar gaan kijken. Ja. Als, als er zetels nodig zijn, gaan ze eerder naar SGP. Die is een betrouwbare ja, partner gebleken. Christian uh, Ja, Christian unie sowieso. Gewoon van die hele degelijke partijen die er al heel lang zijn. Ik snap dat wel als kabinet. Ja, oké, okay, helemaal goed. Uh, bedankt voor je input. Oké, okay. graag gedaan. Vandaag voor het eerst in onze podcast uh, Vincent de Haan. Welkom. wel ja. Uh, Vincent, wat is jouw eerste reactie uh, op de verkiezingsuitslag? Ja, ik ben gunstig gestemd. Ik uh, zie dat, uh, dat we toch een stuk een, een, een, een, een, een, een, een, naar rechts gegaan zijn. waar D66 groot, maar D66 is toch een, een rechtstige partij. Dus ja. uh, ik ben gunstig gestemd. Oké, okay, helemaal ja, goed. Ja, want uh, ik denk dat het voor heel veel mensen dat het, uh, negatief uit, uitviel in die zin dat heel veel mensen hadden gehoopt op een overwinning van de VVD. Ja, om misschien wat meer gedaan te krijgen uh, dan de afgelopen vier jaar. En aan de andere kant, ja, die PVV heeft niet zo heel goed campagne gevoerd, vind ik. En we hebben nog steeds een heel veel rechtsere uitslag uh, dan vorig jaar uh, ja. voor gezinnen. Ja, ik zie nu wel de mogelijkheid voor gewoon een echt rechts kabinet. Terwijl we toch altijd met vorig jaar, of vorige keer, hebben we vier jaar lang toch een soort middenkabinet gehad. Um, dus dat is heel gunstig. En wat ik verder gunstig vind, is dat Vorm voor Democratie nu uh, een paar zetels heeft. En dat Vorm voor Democratie dus kan uitgroeien de komende vier jaar tot een partij uh, die echt meedoet. Ja, Want het ja. was niet te verwachten, denk ik, dat ze nu al met tien zetels in de kamer komen omdat gewoon heel veel mensen niet kennen. Ja. Maar als ze in het circusje meedoen, ja, dan leer je het ook kennen. Ja, ja, ze hebben natuurlijk in de afgelopen vier maanden al, uh, al heel veel gedaan. Gekregen, ja. Dus dat ze op dit moment natuurlijk ook gewoon een subsidie van de overheid kunnen gaan, uh, gaan vragen. Precies, precies. En natuurlijk ook de tv komen en gewoon in het rondje in het circusje meedoen. Ja, precies. Ben je zelf ook uh, uh, voor een voor voor democratie aanhangen? Ja. Oké. Okay. op Wie heb je gestemd? Ik heb op Thierry gestemd. Thierry, ja, precies. Ja. Ik, uh, ik zou ook op Thierry hebben gestemd uh, als ik niet op nummer drie had gestemd, Suzanne Teunissen. Okay. Uh, die ik goed ken. Maar uh, ik denk dat Thierry het heel goed heeft gedaan. Uh, ja, absoluut. Ja, en ik vind hem ook een heel prettige, uh, heel verfrissende persoonlijkheid. Omdat hij als een van de enige politieke ziekte heeft dat bezig is om braaf te zijn. Ja, exact. En de mens is nou eenmaal niet een braaf wezen, dus als je wel een heel, heel braaf indruk werkt, dan wief je. Ja. Dat kan niet anders. Ja, nou ja maar dat, dat zien denk ik heel veel mensen aan hem wel. Van ja, het ja. is dus wel een echte persoonlijkheid. Hè, met met alles, alle, misschien wat duistere kanten die erbij horen. Hè. Bepaalde meningen over hoe de relatie tussen man en vrouw, waar je het wel of niet mee eens kan zijn. Ik heb er zelf geen probleem mee, met, maar, maar het, het, het, het, het, het, het toont wel zijn menselijke kant, laten we het zo ja. zeggen. In plaats van. Een soort brave Messias zoals Jesse Klaver. Ja, ja. ja. Of, of hij is echt zo'n brave Messias en dan is hij niet representatief. Of hij is toch niet zo braaf en dan geloof je niet, want ligt hij dus. Ja, nou. ja Jesse Klaver inderdaad. Ik ben benieuwd hoe dat gaat opleveren een paar jaar, hoe uh, de crisis hem gaan ervaren. Want ik denk dat heel veel opgeblazen lucht is geweest in de campagne. Ja, dat weet ik wel zeker. Nou. En dat heeft hij fantastisch gedaan, denk ik. Maar hij, hij heeft niet gekozen voor een fantastische inhoud. Nee, precies. Maar hij heeft wel echt heel veel mensen weggehaald, hè? ook bij de PvdA, zag ik. Ja, het was ook niet zo ingewikkeld. Want de PvdA is natuurlijk echt op de het... Echt op het eind van zijn, zijn levensduur, denk ik. Ja, ja gewoon, gewoon inherent de standpunten. De... de standpunten vooral de cultuur ook. Nee. Kijk, kijk, kijk, links links mensen zullen wel houden. En daar, daar, daar, ja, daar ben, ben ik er zelf dan niet één van, maar dat, dat is op zich niet erg. Maar de, de VVA um, heeft uh, denk ik een uh, factuur gemaakt van links. Ja. Door, door echt niet, niet echt op te komen voor de mensen die het echt moeilijk hebben en vooral door mensen die het niet echt moeilijk hebben heel erg onrecht te beschermen. Ja, exact. Ja. Uh, je hoort ook heel vaak het verwijt hè, dat ze in plaats van de arbeiders nu uh, richting de allochtonen zijn gegaan omdat ze een nieuw soort groep nodig hadden ja. die, uh, die ze moesten beschermen. Maar op dit moment zie je dat heel veel allochtonen weer op denk zijn gaan stemmen met ja. drie zetels. Precies ben. dat, dat voor de, voor de, de, de, de klaagallochtonen en voor, juist voor de allochtonen die zeggen van wij klagen helemaal niet, ja, die worden PVA ook niet. Nee, exact. Want, want die, nou, ze worden juist bij PVA als heel zielig behandeld. Ja, ja, ja. ja precies, uh, terwijl de SP ook wel opkomt voor nou ja, zwakkere of, ja. of armere mensen. Maar toch wat minder dat, dat zieligheidsaspect in zich heeft. Ja, en ik vind SP als altijd heel oprecht. Ik zou nooit op de SP stemmen, maar ik kan hem me wel voorstellen. Ja, exact. Ja, ja PvdA heeft toch een regentestelijke uitstraling. Ja. ja, ik ga jou eens vertellen wat goed voor jou is. Ja, exact. Ja, dat bepaal ik wel niet voor zelf. Ja. ja, Rob Oudkerk heeft al opgeroepen om de PvdA op te doeken. Ja, Rob Oudkerkerk is ook zo'n politicus die. Uh, <laughs> die eerlijk is, die gewoon mens is. Ja, ja ook ja. inderdaad met al de duistere kanten ja. die we ja. hebben meegemaakt. Ja, maar die toch ook wel gewoon realistisch is en die daar gewoon op. Ja. ja. Kijk, Asje gaat hij ook naar de hoeren, alleen hij, uh, hij betaalt toch meer en dat blijft geheim. ah <laughs> oh, Mooi, mooi, mooi. Jij weet het wel meer dan ik. Uh... Ja. <laughs> nee, nee, nee, dat heb ik niet gezegd, anders dan krijg ik... Uh, dat is off-the-record, hè? Uh, anders krijg ik juridische problemen. Dat is off-the-record, en dat heeft, uh, Outcare, uh, heeft het ook meegemaakt, ja. dat als iets off-the-record is, dat... Uh, ja. <laughs> Oké. Okay. Um, tot even naar um, uh, de kabinetsformatie. We hebben, ik heb het een beetje uitgerekend, er zijn een paar uh, mogelijke scenario's. Ik denk dat de meest uh, uh, realistische is, VVD, CDA, D66, GroenLinks... Ik denk dat ze dat gaan proberen. Dat ze daar een heel mooi toneelstuk van gaan maken. Dat ze het heel erg geprobeerd hebben. En dat Rutte dan uiteindelijk met Kirsten die in zee gaat. Oké, okay, in plaats van GroenLinks? In plaats van GroenLinks. En ja. volgens mij hebben ze dat net iets kutzetjes. Ja, je hebt de rest restzetjes nog. Hè? Dus ja, laten we zeggen, als het numeriek uitkomt, okay. dan denk ik dat Rutte dat gaat doen. Dat okay. hij zegt van ja, ik moet het natuurlijk met gewoon niks proberen, anders heb ik ook weer een volksopstand, want Jess heeft het natuurlijk wel gewonnen, dus kies kiezen veel de Jessen, maar ja, hij is wel erg niks. Ja, en Jess heeft natuurlijk ook heel erg afgezet tegen het typisch VVD-beleid. Yes, precies. Kunnen. En dit is wel een unieke kans... En dan moet je misschien het zelfgekozen levenseinde offeren en je moet misschien uh, de donorwet offeren. Nou, dat zou ik ook wel goed vinden eigenlijk, maar je moet toch een paar van die dingen offeren voor de ChristenUnie. Maar dit is wel een unieke kans om gewoon een keer echt een net te maken. Ja. Okay. En ik zou daar zelf voorstander van zijn, maar ik denk dat Rutte dat ook wel uh, ziet. Ja. Ja goed, Rutte uh, moet denk ik ook nog steeds die rechtse uitstraling uh, uit de, uh, Een rechtse partij die wel daadkrachtig is. Ja, uh, want wat mij wel echt teleurgesteld heeft is dat wij, wij hebben dan al sinds een heleboel jaren de VVD al uh, aan het roeren en een belasting gaan helemaal omhoog. Ja, ja, ja. juist ook die de samenwerking met de PvdA natuurlijk. Ja, die zult, maar je zou het verwachten hè. Kijk, kijk als de VVD 1000 euro belooft. En ze gaan met PVA samenwerken dat er gewoon 500 overblijft. Ja, ja. En dan terug te dan zegt hé, Ik had Duizend beloofd, maar die, die Samsung die wilde 55, 500 afgezoekt, dus die 500 heb ik opgeleverd. Ja. Ja. Een verre deal zou ik zeggen. Ja. Maar dat uh, heeft hij dus ook niet gedaan. Nee, zelfs dat lukte niet. Zelfs dat lukte niet. Ja is ook juist door die crisis situatie was ja. verhogen uh, minder uitgeven. Uh, maar ook ik, ik heb ik heb een tijdje geleden heb ik een e-mail gestuurd aan uh, Halbe Zelstra. Dat was toen hij um... De Nederlandse ging, zo dat het veel is gebreid, van Rembrandt. Uh, 80 miljoen hebben ze uitgegeven, dat is 5 euro per Nederlander. Ja. Dus ik heb Albe Zijlstra een mail van hey, ik was eigenlijk verbaasd dat jullie daarvoor gestemd hebben. Kijk, van de linkse partij begrijp ik dat, dat wordt zo. Maar ik heb altijd geleerd dat rechtse partijen vinden, dat uh, kunst iets is wat je zelf moet betalen. Um, en toen kreeg ik zo'n e-mail terug van, nou, e van Albe Zijlstra, uh, ja, uh, achter de Haan. Um, Normaal gesproken vinden we dat wel, maar in dit geval was het zo belangrijk. Ja, en dan denk ik wel van, kijk, dan ben je dus niet echt liberaal. Als je ja. zegt, als je zegt van, ja, ik ben echt wel liberaal, behalve als het echt belangrijk is. Als je nou had gezegd, ik had met de PvdA afgesproken dat ik die echt mocht kopen, als ik die schilderijtjes ook kocht, yes. kijk, dan had ik helemaal begrepen. Had we ja. kunnen kijken, is dat een redelijke afwerking? Exact, ja, maar eigenlijk stond hij hier niks tegenover zijn, ik zeggen. zeggen. Precies, en hij deed juist alsof het onderdeel was van het liberalisme, ja. terwijl het daar uitdrukkelijk een uitzondering op was. En terwijl het een statusproject was, zodat ze een beetje goede konden maken voor de Nederlanders. Precies. En dat, ja, dat, uh, dat van is mij wel tegengekomen. Ja. ja, precies. Ik denk dat heel veel mensen langs de wel zijn gaan twijfelen aan uh, het liberale gehalte van de VVD. Ja. Aan de andere kant, ja, de VVD heeft ook wel misschien wel weer mensen van andere partijen naar zich toe getrokken omdat ze misschien toch wat linkser zijn dan... Ja, zeker. Nee precies, de VVD is, is, is, is de beste grote partij die we hebben, hè? Ja, nou ja achteraf gezien heb ik me ook wel bedacht van, het kan toch ook nog heel veel slechter. Ik heb niet ja. de VVD als de grootste partij dan welke andere partij dan ook, behalve Vorm voor, de voor de Democratie. Ja, <laughs> nee, zeg, kijk, ik zeg ook de beste grote partij die we hebben. Ja, exact. exact. Okay. En ik denk ook dat ze zich rot hebben als ze met 30 voor Democratie, als ze met 30 zetels ja. uh, de Kamer ja, hadden ja, gemoeten. Dat, dat zou een wonder zijn, denk ik, als je dat binnen vier maanden. Precies. Nee, ja, dus dat was ook gewoon geen realistisch scenario. Maar dat komt nog wel. Ja, ja. nou we gaan het afwachten. Heb je nog iets uh, laatste woord nog te melden voor onze luisteraars? Um, nou, nog wel een observatie aan ja, want ik ben een aantal. Uh, ik heb het verkiezingsdebatten in het land geweest, uh, fysieke debatten, waar dan um, uh, met een telefoon uh, gestemd werd wie je dan vond dat de gewonnen had. En het viel mij ook dat, uh, dat uh, Volgende Monimovic Democratie daar telkens gewoon hele nette percentuis hadden, echt 15-20%. Ja. Wat dus betekent dat als ze dus meer bekendheid halen, ja, ja. dat ze we dan wel een aansprekend gedachtegoed hebben, en dat er we dus wel hoop is voor de toekomst. Ja, dus als de lavender en de Hiddemeister in de Kamer zitten, dan gaan we misschien nog ja. wel veel meer succes zien. Dit is eigenlijk gewoon het begin van hoe een nieuwe partij gehad wordt. Ja, ja. ja en, en, en hopelijk ook een beetje de ontwikkeling van de echt goede debatcultuur in de Tweede Kamer, ja. die er van nog steeds niet is, denk ik. Ja, dat zou ik wel... Uh, ja, ik ga wel vaker naar de Tweede Kamer kijken. Uh, ja, heel goed. Bedankt uh, voor je reflectie. Ja, jij ook dank. En nu te gast onze meest beroemde en soms ook wel beruchte gast van de Bataviere podcast, Zit Lucasen. En Sint Lucas had het even helemaal gehad met de verkiezingen. En we gaan het dus nu over een ander onderwerp hebben. En dat is uh, een nieuw boek dat is uitgekomen. De Europese spagaat, Waarin onder andere jij een bijdrage aan hebt geleverd. Ja, dat klopt Sander. Dus uh, toevallig ben ik altijd een groot liefhebber van de Battlefield podcast. Ik was ook weer uitgenodigd voor de borrel. En ja, toevallig uh, dat je mij nu ook weer vraagt. Uh, ik heb uh, een boekje bij me. En ik dacht, dat kan ik meteen eventjes aan iedereen laten zien. Ik ben er best wel trots op het heet de Europese Spagaat, dus echt gewoon twee dagen op de markt, dus het is echt nieuw ik zal wel even vertellen wat de achtergrond is van de Europese Spagaat dit weekend uitgekomen bij Aspect, uitgeverij Aspect Soesterberg uh, het was als volgt, ik was een keer bij, bij Perry Pierik uh, op bezoek om dus te praten over de vertaling van Avondland Identiteit. Identiteit ik ben nog altijd van plan daar een Engelse vertaling van te maken of te laten maken, maar dat is allemaal zo'n gedoe en hij zei, goh, we zijn nu met uh, Anto Kruft en uh, Jan Herman Brinks, zijn we bezig om een boek te maken over geopolitiek van Europa. Hè, dat er wat meer realistisch weer gedacht moet worden over geopolitiek. Want we denken heel erg vanuit mensenrechten en allemaal utopieën. Maar we zijn het, het, het, het harde machtsrealisme, het, het politiek realisme, is op de achtergrond geraakt in Europa. En nu zie je wat er allemaal gebeurt. Hè, met, Trump was toen net in opmars in de verkiezingen van de Republikeinse Partij. Brexit, spanningen met Turkije hingen toen al in de lucht. En ga zo maar door wat er allemaal op Europa afkomt. Hè. Je hebt natuurlijk uh, de conflicten tussen de Europese Commissie en uh, Polen en Hongarije over allerlei grondwetten. Uh, Griekenland, de euro's nog door. In het oosten heb je gestampt van de Russische laarzen. Ja, nou, en uh, het idee was, uh, Sit, wil je ook niet een bijdrage leveren aan de Europese spagaat? Ik zeg, ja, dat is prima. Ik was toevallig uh, daarnet op dat moment hebben we het echt over de zomer, nu uh, juli was ik er sowieso al mee bezig. Want uh, was ook uh, Thierry Boret had voor het Forum voor Democratie. Toen hij dus nog niet een uh, politieke partij was, toen hij nog een denktank was, had hij een bijeenkomst georganiseerd met Weer Duk en met uh, David Engels. En daar was ik ook bij geweest. En hartstikke interessante gedachten waren daar over Rusland, over Oswald Spengler, over het Hellenisme, echt alles was er besproken. En ik was toch al een, een stukje aan het maken daarover, ik dacht ja prima hè, Anton, Perry, hier hebben jullie het. Maar toen bleek, ze hadden een aantal mensen ook gevraagd zoals Bolkenstein en Van Acht, maar ja die hadden feitelijk... Wel toegezegd, maar in de praktijk niet meer de mentale vitaliteit om nog iets degelijks te produceren. Dus die moesten helaas afhaken. En toen uh, zeiden sit we komen wat uh, pagina's tekort om tot publicatie over te gaan. Dus maak het maar dikker. Hè. een stuk flink uitgebreid. Uh, waren we een paar maanden verder. Ik wachtte toen ook op de uitslag van mijn proefschrift. Dus ja, ik had, een, ik had tijd in die tijd. En toen, toen kwamen ze er nog niet uit. Toen zei ik, jongens... Ik zal het wel opnemen, dus ik ga wat mensen aanschrijven. Dus ik had een heleboel mensen aangegeven. Adverbrugge, Brugge, uh, Wim Kouwenberg, Wim van Rooij, Luc Pauls, uh, Ga zo door, uh, collega van mij, uh, Marin Terpstra van de Radboud Universiteit. Ook iemand die wel gewicht in de schaal legt wat betreft de praktische filosofie en de politieke theologie maar ook bijvoorbeeld Jan Witte van zijn uitstekende behapbare Spengler biografie en echt, ik kan Dirk-Jan Epping, alles, ik heb iedereen weer geraadpleegd Paul Cliteur, Lex Cornelissen van de JOVD en, en ja, de reacties die je kreeg Sander, die reacties waren zo enthousiast, iedereen wilde graag in die bundel komen ja. en toen zaten we op een dag weer in het uh, kantoortje van Perry Pierik en zo. Uh, nou, ja, en eh, dat is echt een beetje zo'n uh, leuk, chic kantoortje in, uh, in de achtertuin van een vervallen pand. En uh, dan moet je ook echt over stapels Tweede Wereldoorlog boeken heen stappen om uh, aan tafel te komen bij de hoofdredacteur. En uh, toen was er een probleempje, want uh, inmiddels waren er zoveel mensen die mee wilden doen, dat er weer ingekort moest worden. Dus uh, nou ja, eh, ik zei nou ik ga het niet inkorten vrienden, ik heb uh, het aan moeten dikken van jullie en nu ga ik het niet meer inkorten. Nou ook iedereen... Iedereen was gewoon hartstikke tevreden met het stuk, dus het was geen probleem. En uiteindelijk alles paste alles er nog net erin. En dan konden we toch, ondanks al die goede mensen, dus van Dirk-Jan Epping tot en met Wim van Rooij tot en met Paul Cliqueur, dat we toch ja, tot een handzaam boek van 300 pagina's uh, konden komen. En het boek heet De Europese bagaaf. Het gaat over geopolitiek. Oekraïne komt langs, Rusland komt langs. De islam komt langs, Turkije komt langs, Brexit, Trump, de NAVO, alles wordt gewoon besproken. Het is zo interessant. Ik ben echt trots op. Het overtreft ook mijn verwachtingen, durf ik wel te zeggen. Ja, ja, het is echt geperfectioneerd, gepolijst en ik zeg maar zo, voor de prijs van een boek heb je de kennis van een ander. En in dit geval heb je dus echt specialistische kennis in huis. Het is niet vaak gebeurd dat dus de post-progressieve denkers... De filosofen in Nederland en Vlaanderen die nadenken over volkssoevereiniteit, die nadenken over patriotisme, over realistische geopolitiek, dat al deze mensen ja, hun individualisme eigenlijk uh, even naast zich neer hebben gelegd en op één platform tot een boek zijn gekomen. Uh, dat, uh, dat mag wel een nieuwsfeit heten, Sanne, want het is altijd zo, links trekt op met gesloten rijen, ja, en niet links, hè. wat liberaler, wat conservatiever, wat individualistischer. Dat is meer als het Mexicaanse leger. Maar nu, voor het eerst, dat men dus echt een, een standpunt inneemt over wat er aan de hand is in de wereld. En zegt, ja, dit is zo prangend, dit is zo urgent. Nu moeten we toch echt allemaal samen een statement maken en een boek uitbrengen. En zo is de Europese spagaat geboren. Duidelijk. Uh, Uitgebreid aspect is het. Het boek is deze week uitgekomen? Of? Ja, ja, ja, inderdaad. Het is ook uh, twee weken eerder uitgekomen dan, uh, dan gepland. Hè. Ik, moet, ik, ik was uh, ook in Brussel om allemaal gesprekken te voeren. Uh, ik had ook een week gepland om naar Brussel te gaan met allemaal oude contacten van mijn traineeship bij het Europees Parlement. En uh, ik had ook uh, gisteren gesprekken bij Café Veldsmerts. Uh, en dat had ik allemaal voorbereid. En toen kwam er nog even tussendoor Perry Piering met het bericht dat de Europese Pagade toch twee weken eerder uitkwam dan gepland. Want iedereen had zich aan de deadline gehouden. Nou, geweldig, maar dat betekende wel dat er een, een zwengel moest gegeven worden aan de PR-machine. En ja, ik was dus met andere dingen aan het voorbereiden. Ondertussen was ik ook nog de laatste hand aan het leggen van de proefdruk van de, de, de indeling... ...van de democratie in haar media. Dat moest ook nog even tussendoor. Dus ik zat overdag in Brussel in de meetings, dus avonds in een hotel nog vier uur met de laptop op schoot... ...om allemaal correcties door te brengen. En toen moest ook de Europese Spagaat er nog even tussendoor. Nou, je kan begrijpen, ik heb het heel druk gehad. <laughs> ik heb het echt heel druk gehad, maar het resultaat ben ik gewoon hartstikke trots op. Ik ben trots op iedereen die bij heeft gedragen aan het tot stand komen van de Europese Spagaat. En voor de geïnteresseerde luisteraar, ten eerste uh, dus een aanrader om uh, dit boek aan te schaffen. Uh, wij gaan binnenkort ook Lex Cornelis interviewen over in ieder geval zijn inbreng in het boek. En wellicht dat er we nog wat andere onderdelen langs zullen komen. Maar inderdaad, wat jij al even heel kort aanstipt nu, maar wat misschien zelfs voor jou nog belangrijker is. Uh, op 4 april komt je eigen nieuwe boek uit. Ja. De Democratie en haar de media. Dat is correct. Je een hele korte... Uh, uh, aanwijzing geven waar dat boek over gaat, want we gaan jou, uh, als het goed is, daar nog een keer apart over interviewen binnenkort. Nou, Sander, dankjewel. Ik zal graag op de uitnodiging ingaan, ter zijn tijd. Ja, het gaat over de representatieve democratie en condities van communicatie, kort samengevat als de democratie en haar media. We weten allemaal dat media politiek beïnvloeden, maar hier gaat het niet zozeer om de inhoud qua politiek. ...van wat die media nu mededelen, of dat nou conservatief of progressief is wat in een mediabericht staat... ...maar het aanpassen van het politieke speelveld aan de regels via welke media tot berichtvorming komen. Dus dan gaat het niet alleen maar om de inhoud, maar ook, goh, hoe lang zijn die berichten, hoe, zijn, hoe werkt dat met beelden? Misschien dat het, het beeldend relaas vervangt het ideologische relaas en uiteindelijk vervangt het beeld weer het beeldende relaas... Nou, wat is de gevolgen van die versnelling van communicatie? Nou, toen Thorbecke en andere grondleggers van de parlementaire democratie... ...toen zij politiek bedreven, hadden we te maken met stoomlocomotieven, trekschuiten, ...en misschien een keer de postduif en de telegraaflijn. Vandaag zitten we in de multimedia tijdplek. We hebben de informatierevolutie gehad. En dat we allemaal sneller en anders zijn gaan communiceren... ...ja, betekent dat dat deze grondvoorstellingen van communicatie ook het politieke huis gaan laten beven die op die grondvoorstellingen gebouwd zijn. Dus als we communicatieve condities zien als het fundament, en we zien een representatieve democratische politiek als een huis op dat fundament, ja, als het dan van alles verandert in die, in die communicatieve condities, in die communicatieve voorwaarden, gaat het huis dan ook niet mee veranderen, gaat het huis dan ook niet wanken. Oftewel, ligt er vandaag niet een snelweg aan informatie naast een kabbelend fietspaadje van trage deliberatieve democratische processen waarin voortdurend onderhandeld en gepolderd moet worden en waarin juist heel veel ruimte is voor reflectie deliberatie wordt het niet steeds moeilijker om die deliberatie en de reflectie toe te spitsen op die versnellende informatiesnelweg. Dit boek is uh, gelieerd aan jouw promotie op 4 april in Nijmegen, als ik het goed heb. Ja. Zijn daar nog uh, plaatsen voor beschikbaar? Ja, dat zijn er nog wel. Ja, ja dan moet je me maar aanschrijven of zo. Uh... Dan, uh, dan gaan we naar mijn website. Maar ja, dat moet wel snel zijn, want het is al 4 april. Dus uh, <laughs> ja, als je erbij wil zijn, uh, mail me maar, dan zal ik je wel mailen waar het is. En wat is de URL van jouw website, uh, Sint? Ja, dat is gewoon sint En dat is www.sintlucassen.nl. En uh, dan verschijnt het wel. En dan zie je ja. mijn persoonlijke website. Dus met dubbel K en dubbel S. Exact, Sander. En ik wil als laatste nog even een klein stukje uit de Europese spagaat. Want tot mijn spijt zijn we wel veel te ver uitgeweid over mijn andere boek. Want het, ja, <laughs> ik wil het hebben over de. Uh, de de Europese spagaat, want ja, de democratie en de daar komt een gigantische perscampagne nog van. Uh, maar ja, daar kan ik niet meer zoveel aandacht geven aan de Europese spagaat, die nu net vers uit is. Dus hierbij, lieve luisteraars, vaste volgers en fans. Geef ons het mooiste citaat uh, wat je hebt, zit: Game changer. Onze beste hoop is daarom een game changer. Zoals Mohammed een game changer was voor het Arabische Schiereiland. Het boeddhisme in India of het christendom in het Romeinse Rijk. Ik doel op het bouwen van iets compleet nieuws op de grondvesten van een aftakelende beschaving. We moeten zijn als architecten omringd door ruïnes die verwijzen naar antieke en eerdere rijken. Gebruik maken van oeroude aardlijnen die nog steeds energie afgeven, bouwend op bemoste ankerstenen die wederom kunnen dienen als krachtig fundament. Dit is de hoop op wat Michel Wellebek een metafysische omwenteling noemt. Hiervoor moet buiten de grenzen van de technocratisch-kapitalistische consumptiesamenleving worden gedacht. Vandaag omslaat dat het hele Westerse Denk al. Dankjewel, Sid. En uh, we zien je binnenkort terug uh, in een nieuwe aflevering van onze podcast. Nou, super, Sander. Succes met alle interviews. Een nieuwe gast in onze podcast is Rebecca Berendsen. Welkom. Dank u wel. Wat is jouw de eerste reactie naar aanleiding van de verkiezingen? Um, tevreden. Ja. Ik uh, denk vooral dat ik ben zelf uh, voor een de democratie gestemd en ik ben blij dat ze daar met twee zetels erin zijn gekomen. Ook, juist omdat er twee zijn. één was dan net te weinig geweest, met twee dan uh, ben ik tevreden. En ja, verder ook dat links niet een te grote overhand heeft. Ja, want die zijn aardig gedecimeerd, hè? Ja. Met de pvda vooral. Ja, ik vond dat eigenlijk van bijna zielen. <laughs> ja, nee. Die dat... <laughs> mensen zaten bijna letterlijk te huilen bij die verkiezingsbeheerden. Uh, ja, dat was echt wel sneu natuurlijk. Want ergens moest, moest eigenlijk ook de VVD natuurlijk er veel meer zetels inleveren. Ja. Daar ben ik blij voor, hè? Die rechter flank dat het niet gebeurd is. Maar ze ja. zijn wel heel hard afgestraft natuurlijk. Ja, dat ze samen in het kabinet hebben gezeten. Ja, en ik denk ook dat Rutte veel stem heeft gekregen door het laatste hè, de Turkije-REL. Dat ja. daar Rutte veel stem op heeft gekregen, ja. terwijl destijds uh, PvdA net zoveel inbreng daarin heeft gehad en dat zelfs een PvdA-burgemeester het hart heeft gered. Ja. ja, dus maar het, is, het, is niet zielig, maar. het is niet zo dat, dat, dat uh, uh, misschien sommige PVV'ers weer richting de PVVD zijn overgestapt. Uh... Ja, dat denk ik wel. Meteen het eerste gevoel. Uh, want uiteindelijk, ik denk dat zeker de PVV-stemmers die, die zochten een erkenning dat hun angst ja, gehoord wordt. Ja. En dat omdat heel veel stemmen voor de PVV ook een soort proteststemband voor zijn. Zijn. En dat ze op een gegeven moment dus juist in, in Mark Rutte in één keer toch een herkenning dan zien. Ja, precies. Ja, dat natuurlijk meer op zijn plek begint te komen, dat hij ook wat rechtse taal durft uit te staan ja. En misschien dat ze ook zien dat hij dus, misschien een minder geschikt persoon is daarvoor. Ja, ik geloof wel dat er wel een bepaalde twijfel was dat hij een goede politicus is. Ik denk dat niet alle pvv stemmers echt denken, ik wil hem als premier. Misschien ja. dus Die veel wel, maar ik denk heel veel ook niet. Ja. En dat hij dus juist door uh, nu de eerste Turkije-reld overstapt zijn naar... Uh, naar de VVD. Maar je hebt natuurlijk ook de CDA, die op een gegeven moment zei: we moeten gewoon paspoorten inleveren, één paspoort. In Eén paspoort. Ja. Dus ik denk dat het daar ook nog wel is op Je gaan. moet het uh, Wilhelmus gaan zingen in de klas, hè? daar kwam je ook opeens <laughs> mee. Uh, die, ja, dat jaar wel weer, uh, ja, dat was dan gegeven. Ja, dat was wel weer grappig, maar ik denk dat dat weer ja. een aandachttrekkerij was. <laughs> ja, want uh, de CDA heeft ook extra zetels erbij gekregen. Ze hebben er zes gekregen. Ze dus zijn nu op 19. Ja, dat was wel. Uh, ja, ik denk, maar ik denk dat ook dat laatste stukje, dus als ze op een gegeven moment nog hebben gezegd van nou, twee paspoorten doen we niet meer, dat dat ook wel heeft gehoord. Ja, ja, geldt een zieke. jaar terug als dan de vloeken in de kerken. Ja, dus Dat wil je echt niet zeggen. Eigenlijk wordt Wilders dus nu afgeschaft voor het feit dat hij wel de condities heeft geschapen om dat rechtse geluid te laten horen. Ja, dat hij een zijn leven heeft Ja, al, ja, dat ja want, want hij stond soms met een volkig festie debatten te voeren geloof ik. Ja, ik ja zo Dat wel echt heel treurig is. Dat mensen uiteindelijk toch uh, liever voor een wat degelijke stabiele partij kiezen om dat beleid uit te gaan voeren. Ja, en ik denk... Ja, het is... In PVV dat wordt iedere keer afgezet als een slechte partij, terwijl ik denk dat PVV een goede volksvertegenwoordiger is uh, en dan wil dus eigenlijk meer het, de tijd vooral een beetje van men. Nee. Maar ja, dat het niet, dat het wel erkend wordt dat het niet echt een goede politiek is. Ja, een goede bestuurder. Denk ik denk ja. dat uiteindelijk als het nood aan de man is, dat hij niet juist juiste beslissingen gaat nemen. Precies. Um, heb jij een idee hoe het hierna gaat met de formatie? Heb je daar nou al een beetje over nagedacht toevallig? Um, ja, en toch dat ergens mijn angst gaat dat er een uh, linkse kabinet gaat komen. Ja. Ondanks alle stemmen die duidelijk zeggen we willen wel een ander pad op. ja bedoel met linkse kabinet? dat dan GroenLinks daarin uh, komt te zitten. Want PvdA ja, no, no. zal sowieso geen bijdrage meer kunnen leveren. Die zijn niet te klein geworden. Ja, maar het kan nog steeds dan genoeg stemmen natuurlijk leveren. Ze kunnen net gewoon... Die, weet je, er zijn wel een paar partijen die op links staan met dan middenpartijen van CDA en D66 toch wel een mooi kabinet kunnen vormen. Mm -hmm. Net PvdA. Maar het wordt lastig hoor, want ik, ik heb even de toevallig de cijfers erbij geplacht. Ja, ze willen heel graag hè. Ja, maar SP heeft 14 GroenLinks heeft... Uh, de, de, volgens mij ja... Uh, ook 14? of uh -huh. 9. Dan zit je nog, nog ineens op 40 zetels van de 75. Nee, ik klopt de middenpartijen dan natuurlijk nodig. Ja. Maar de mogelijkheid is er, ja. en ze hebben voor uh, de verkiezingen al heel duidelijk aangegeven dat ze het willen. Hè? Dat ze kosten wat het kost bijna. Um, uiteindelijk het zij dan, uiteindelijk een kabinet dan willen hebben. Ja, maar denk je dat Rutte daarin mee gaat? Ik, uh, ja, uiteindelijk als je het een beetje actief speelt en dat met elkaar afspreekt, dan kun je hem buiten doorzetten. Je kunt ja. Dat kan ja. Dat kan. Ja, en ik kan. Maar dat is meer een, meer een angst, denk ik. Rutte, het klinkt niet realistisch, maar het is een kans. En ik denk dat Rutte heeft het wel moeilijk gemaakt om meteen beeldes uh, aan uit te sluiten. En ik snap het wel, de vorige constructie, Maar ja, het is niet heel erg democratisch van hem geweest. En nee. nu ook niet slim. Dat heeft niet zoveel opties. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Je vindt nog dingen die je wilt delen met onze uh, luisteraars. Nou, ik heb eigenlijk wel één ding. Ik heb me echt afgelopen week enorm gefrustreerd. En dat vind ik een hele schokkende situatie wat op een gegeven moment gebeurde. Wat ik toch wil delen. En dat is ook het beeld dat geschetst wordt van wilders. Mm -hmm. um, want op een gegeven moment was bij uh, Late Night was dat toen. Ja. gingen dus een radio-dj die ging nummers plaatsen bij politici. En nou, vieren, rullen, hartstikke. En op een gegeven moment um, kwam bij Wilders kwam dan het nummer um, van Michael Jackson. It always feels like somebody's watching me. En dat vond en iedereen moest meteen lachen. Ja. En dat vond ik zo erg, Dat ik zo schande in de samenleving dat iedereen ging lachen. Ja. Dus eigenlijk dat op dat punt, dat mensen misschien niet te realiseren, en dat, daarom dat ik het even wil noemen, realiseer je dat je hier dus iemand uitlacht om die standpunten ja. en uitlacht dat hij bedreigd wordt en dat het een grapje is. En denk ja. even heel goed na ho hoe ver je eigenlijk zelf vindt dat vrijheid van meningsuiting moet gaan. Want ik ja. vond dit dus niet zo. Ja. Ja. Dat ze het leuke humor hebben, we hebben we wel vaak zien voor cabaretiers, hè, die dan lachen om het feit dat je ons bedreigd wordt en geen normaal leven ja. heeft, Dat is en, echt naturig, ja. ik Kijk bijvoorbeeld ook. Ik, dat voel ik nu, want wilde dat snap ik door de volkstegenwoordiger en zo. En sommige mensen vinden hem verschrikkelijk. Nou, ik vind bijvoorbeeld een Simon vind ik helemaal ja. verschrikkelijk. Maar die wordt ook bedreigd en dat vind ik nooit terecht. Ja. Je mag nooit bedreigd worden om Stuk. En dat is toch wel belangrijk om hier toch ook even te noemen, dat we wel die standaard als bijna fatsoenlijk ik zou bijna hè, een bovenwaarde in willen zetten. Maar gelukkig dat dat is, hebben we nu Forum voor Democratie en die gaat de NPO saneren. Ja, met, dat met de Met de Hiddenmeister. Uh... Ja, nu was het natuurlijk uh, Edwell leet als dan uh, commercieel. Maar ja, dat, uh, dat zie ik sowieso wel heel veel, uh, heel veel in. Want als je heel veel programma's nu ook kijkt, ja dat... Dat ja, is en... niet meer geloofwaardig hoe... Ja, ja schandalige en... vertoning af en toe. Uh, oh, ja. uh... Uh, bovendien heb je ook nog een keer heel veel programma's en ik denk, van moet dat überhaupt op de NPO? Hè? Ja, laat ja, zou je zo zeggen, waar wil je de NPO voor hebben? Volgens mij is dat educatie en dat zie ik niet altijd. Nee. Die hebben ze daar natuurlijk wel wat stappen in gemaakt. Maar ja, dat er ook een eerlijk oordeel wordt geveld van, hé welke, welke kleur dragen we eigenlijk uit? En nee, ja. zouden we überhaupt een kleur uit moeten dragen? Ja. Zo klein mag je het best wel maken. Ja. En zeker als je zegt, ja maar dit zijn grote programma's, die verdienen we geld mee. Dan moet je toch kijken ja, welk principe zit hier achter. En het principe van de mbo is dat de staat kan communiceren met de burgers wanneer nodig. Ja. En verder kun je het nog wel uitbreiden. Vind ik prima naar iets educatiefs wat je anders bij de commerciële niet krijgt. Maar verder ook niet. Dus ongeacht dat zo'n de wereld door zelf het geld oplevert. Het past niet in het principe waar de NPO voor zou moeten staan. Ja, absoluut. Het is een beetje op uh, kosten van de betalen je eigen hobby's uitvoeren. Ja. Linkse hobby's. En kijk, op zich vind ik dat, hè, ik snap dat wel, dat je dat aanneemt. Ja. Maar ik heb ook een heel mooi rekeningnummer dan waar geld naartoe mag. Ja, precies. Dat wil ik ook wel ja, hebben dan. Ja, ik ja. heb heel veel leuke dingen van doen. En beste luisteraars, er zijn ook heel veel leuke hobby's die waar geen subsidie voor nodig is. Zoals de Batten podcast. Dus het kan wel. Ja, exact. <laughs>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 zie je, hier, voor het goede doel. Denk je Ga <lacht> Kan er zo op?